Ik ben Jurriaan Mulder en dit is de Battenvieren-podcast. Nou, we zitten met een enorm gezelschap vandaag. Het is onvoorstelbaar. Uh, Mijn sidekick nu is, uh, is Wim van den Berg. Zeker, het is, uh, echt, het is echt vandaag, het is echt een tafel vol. Ik denk dat dit misschien ook wel de aflevering is met een van de meeste gasten ook aan tafel. Dus dat is volgens mij, hebben we hierin ook weer ook een ja, uur uh, bereikt. Ja. Volle podcast. Volle, volle, volle, volle podcast. Ja, kom eens ja. uit de kost. <laughs> ja. We zitten bij, uh, bij Ton of thuis, maar we gaan even het, het klokje rond. Er zijn ontzettend veel mensen. Meneer Kieter. Welkom. Welkom. Dankjewel. U uh, heeft uh, mede uh, geleverd van het uh, van, uh, van boek waar we heel trots op zijn waar we het over gaan hebben. De moord op Spinoza. En uh, uiteraard ook met, uh, met uh, eerdere podcastgast oh. Perry Pierik. Goedemiddag, hallo. Ook al, ook al vaste gast natuurlijk ook van de show, dus dat is ook altijd, ook altijd wel, uh, wel heel erg leuk. Iemand die we nog niet hebben gehad en die is ook vandaag ook aanwezig. Die en, zit recht tegenover die mij. zit recht tegenover ons. Dus natuurlijk Matt Herben, Matt welkom. Goeiedag. Okay. Leuk hier te zijn. Ja, leuk, uh, leuk hier, uh, hier te zijn. Dan gaan we, dan gaan we gelijk ook met klok uh, verder uh, met Dirk van Bond. Welkom. Dankjewel. Dus, uh, dus dat is helemaal mooi. Nou, de kennen we. Daar zitten we overigens ja. ook weer. Uh, ja. Ook de luisteraars de vorige keer ook, We kregen ook allemaal comments ook binnen van dat ze het ook heel erg gezellig ook vonden dat er ook de stampel ook op stond. Dan kregen ja. we, echt, echt, <laughs> we kregen, echt, echt brieven kregen we daar uh, En mails ook over. Ja. Dat, dat, leuk. Dat, dat mensen dat heel ja. erg leuk vonden. En uh, ja, we, en hier ook, ook weer ook allemaal leuke, leuke, leuke dingen ook op ons in. Dus dat is helemaal, helemaal goed. En dan uh, last but not least. Jan Storm. Jan Storm, Ja, wij gaan uh, proberen om elkaar niet in de reden te vallen en af te vallen, maar gewoon constructief de zaken te bekijken. Ja, we zitten hier met acht man. <laughs> dus. dus het wordt nog een hele taak om het netjes allemaal te houden en uh, dat het niet een kakkenfornie wordt, maar uh, dat, dat moet wel goed komen, denk ik. Gewoon net gesprek. En uh, zoals ik zei, we gaan. José dus zit erbij. <laughs> Orde bewaken. <laughs> Nou, waar te beginnen, anders dan uh, Paul Piteur. wat is de moord op Spinoza, wat betekent dat? Nou, laat ik beginnen um, um, met te zeggen dat het misschien een enigszins, ik vind het wel een leuke titel, maar een wat misleidende titel is. Uh, het is uh, de titel die David Pinto en ik, wij zijn de redacteuren van deze bundel, uh, gekozen hebben om... Um, nou ja, eigenlijk de aanval op het verlichtingserfgoed en de moderniteit om, om, um, nou, om dat over het voetlicht te brengen. En die, en die verlichting en die moderniteit die, die wordt dan uh, ja, een beetje gesymboliseerd in de figuur van Spinoza. De Nederlandse filosoof Spinoza die is door... Uh, Um, uh, die, die wordt gezien als een vertegenwoordiger van de vroege verlichting. Uh, hij had al heel snel had hij een, een conceptie van democratie ontwikkeld. En van de vrijheid van expressie had hij ontwikkeld. En hij, hij, hij is de, de vader van de bijbelkritiek. Dus het is een, een vroege verlichter. Um, en dat verlichtingserfgoed, dat staat op het ogenblik ter discussie. En maar dat brengen wij met de aandacht, uh, onder de aandacht met, met de term de moord op Spinoza. Maar voor de goede orde heeft dus niet echt letterlijk een moord op Spinoza plaatsgevonden. Spinoza is uh, gewoon in zijn bed overleden en die is niet vermoord. De zesde stond trouwens, niet overigens. De, de, echte, uh, de, de echte eerste grote Bijbelcriticus. Die er ook echt tegen ging. Um, ja, hij is de ook een, ook een is de, va kunnen zijn. de vader, Hij is de vader van de, van de moderne Bijbelkritiek, dat wil zeggen. Dus hij, hij, hij, hij bestudeert en bekommentarieert de boeken <middellijk> van het Oude Testament en vertelt dan wat er allemaal nou, historisch daarvan euh, zou kunnen kloppen. En, en vooral wat er niet zou kunnen kloppen. <middellijk> Dat, uh... Ja, nou, we zitten uiteraard natuurlijk met alle iedereen hier aan tafel, die heeft, behalve Wim en ik natuurlijk, een bijdrage aan het boek geleverd. Wij proberen op deze manier ons bijdrage te leveren. We gaan gewoon heel vlug even langs wat, wat ieder heel simpel als idee heeft bijgedragen aan het boek. De mensen moeten gewoon het boek gaan kopen. Dus uh, het heeft geen zin om de inhoud helemaal te gaan bespreken, maar uw stuk. Mijn stuk, uh, Ja. Um, wat ik heb geprobeerd, dat is om een aantal uh, uh, modellen te onderscheiden... Uh, waarop de staat zich ten opzichte van religie zou kunnen verhouden. Wat, wat moet de staat met religie? Dat was ook al een thema bij de historische figuur Spinoza, overigens. Die vond uh, religie, dat moest uh, sterk uh, binnen de teugels worden gehouden. De staat moest die religie volledig kunnen beheersen. Um, um, uh, maar, je, maar, je, maar je kunt er ook in zijn algemeenheid van zeggen dat... Um, er ja, zijn een aantal modellen. Sommige mensen die vinden dat, uh, dat de staat van de religie gescheiden moet zijn. Anderen vinden dat uh, de religie de staat moet, over, uh, moet overheersen. Weer anderen vinden dat, je, dat de staat uh, wel religies mag uh, subsidiëren en faciliteren. Maar ja. dat hij dan alle religies moet subsidiëren en faciliteren. En nou, zo krijg je een aantal modellen. En dat heb ik uh, samengevat onder de atheïstische staat. Proberen, dat is het eerste model. Proberen alle religies te, te, te, te bestrijden. Uh, uh, het, uh, uh, het, het idee van de staatskerk. Een... een, een, een eén bepaalde kerk uh, hoog houden. Maar zeggen, er mogen ook wel andere... Uh, kerken mogen er, uh, mogen er bestaan. Multiculturalisme, wat ik net al zei. En uh, het idee van de... van de laïcité, van de, van de strenge scheiding. Waar ik zelf overigens een voorstander van ben. Ik ben een voorstander van het Franse model. Van een strenge scheiding van... van, van staat en religie. En ik denk dat... we dat ze... Ja, ...nodig zullen hebben de komende tijd... ...om, om op te zorgen dat, ze, dat ook de Nederlandse staat ...en andere Europese staten... die niet overwoekerd raken... ...door allerlei fundamentalistische vormen van, van religie... ...die de staat probeert te kapen. Wat ik wel interessant vond toen ik het, uh, toen ik het las... ...is dat, dat u... Um, uh, met, ...met die benoeming van politiek atheïsme... ...daarmee het communisme juist niet als een product van moderniteit... Uh, benoemd, Maar juist als, als een premoderne staatsvorm. Dat vond ik wel heel, heel ja, bijzonder. Ja, dat, dat, is, dat een goed punt, is een goed punt overigens wat je daar maakt. Uh, daar, daar kan je verschillend over, verschillend over denken. Maar um, uh, in een zekere zin is dat politiek atheïsme natuurlijk ook wel een beetje een product van de moderniteit. Maar, maar niet in de, in de lovende zin waarin ik dat, dat, dat begrip moderniteit ja, want Waar verteer. komt dat, dat vandaan, dat argument? Um, waar mijn argument vandaan komt logica ik denk dat politiek atheïsme het verbieden van elke vorm van religie wat het geval was in Stalinistisch Rusland dat dat uh, niet meer houdbaar is onder de huidige omstandigheden. Wij, wij hebben gekozen, min of meer na de Tweede Wereldoorlog in Europa... voor religieuze pluriformiteit. Dat wil zeggen, mensen mogen allemaal hun eigen religie kiezen. En dat, uh, ja, dat verhoudt zich dan op gespannen voet... met het idee dat je, dat je, dat je religie zou, uh, zou verbieden. Uh, nou, toch is het zo dat, dat het verbieden van religie... natuurlijk wel een lange geschiedenis hmm. heeft. Uh, in, in, katholiek, in katholiek Frankrijk werd het, werd het protestantisme ver, ver, verboden... Uh, uh, op dit moment wordt, wordt in, in, in het Midden-Oosten worden er andere, andere religies dan de, dan de islam worden er verboden. Dus er wordt wel heel wat verboden. Maar uh, de moderniteit in de positieve zin van het, van het woord, die laat religies vrij uh, in beginsel. Voor zover die religies, de staat, niet om, uh, om, om, om, de staat en de democratie niet, niet om zeep zullen helpen. Oké. Okay. Ja, kijk, wat ik, wat ik wel ook interessant vind, want is namelijk ook iedereen het ook aan tafel hier ook met deze beschouwing eigenlijk ook eens. Dat vind ik eigenlijk ook wel, ook wel leuk. Ook, want, want om ook ja. te kijken van, van, is er ook natuurlijk ook verschil ook tussen de auteurs onderling ook. Dat is misschien ook wel, ook wel aardig ook om even te... Even ook aan tafel ook even, ja. even langs te gaan. Want Peri, hoe, hoe, hoe kijk jij dan... Uh, even, uh, nou, de de ja, de, ja, ik moet je eerlijk zeggen... ik heb, ik heb meer op de overeenkomsten gelet. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. op, op, op de verschillen. En ja, ja. ja, ja. ja, Wat mij betreft is de grote overeenkomst... en, en uh, ja. niet alleen wat betreft ja. mijn eigen stuk... maar ook wat betreft de bundel... Ja. is dat we toch wel erg onwankelbaar geloofd hebben... eigenlijk in die verlichting... als een soort, soort van zelfsprekende hoedanigheid die er zou zijn in de westerse wereld. Nee. En uh, als ik nou over de afgelopen 20 25 jaar... van mijn eigen denken en van de wereld uh, bezien terugkijk... dan uh, ben ik bijna gechoqueerd eigenlijk hoe snel dat toch allemaal gekanteld is... Ja. en veranderd is. En, en uh, ik denk een beetje uit die zorg ook... dat die, de bundel ontstaan is. Ja. Uh, dus in die zin uh, zie ik wat meer wat, wat overeenkomsten. En, uh, en wat ik dan als een heel interessant proces vind da daarachteraan... Dat is dat we die, die definiëring voor onszelf helemaal niet zo helder hadden hier in het Westen. En dat we juist door eigenlijk de import van nieuwe ideeën en nieuwe mensen. Die heel duidelijk weten wie ze zijn en waarvoor ze staan. Wat hun morele eikpunten en autoriteiten zijn. En waar ze bij wijze van spreken hun orders vandaan halen. Kijk bijvoorbeeld naar de lange arm van Erdogan op dit moment in Nederland. Dan, dan word je toch met je neus eigenlijk op de feiten gedrukt. Dat, uh, uh, ...dat ons waardestelsel eigenlijk in eerste instantie niet zo militant is. Het is niet zo dat we gelijk ons bedreigd voelen en uh, op de barricade staan van hé, hey, hier gaat een grens. Maar dat we veel meer in het cultuurrelativisme vastzitten... ...die er toch vanuit gaat van ach ja misschien moet het eigenlijk ook wel kunnen... ...en moeten we eigenlijk daar wel over oordelen. En uh, daar zit weer een veel breder idee achter... Een soort schuldcomplex. een idee van de ja. wereld is een gezellige tuin waarin iedereen uh, kan rondwandelen. En grenzen ja. is een abstract begrip en die hoeven niet te handhaven. Bijvoorbeeld, ja. zoals wat, wat Lem in een eerdere, Robert Lem in een eerdere ja. uitzending zei: van ze vullen gewoon het, het vacuüm. Ze vullen het vacuüm op en zeggen: Oké, okay, jullie weten niet hoe het uh, opgelost moet worden, geef maar aan ons. Ja. Vol, zij hebben duidelijke antwoorden. Wij moeten deugen. Wij, en wij zitten dus vast in een ander complex waardoor we wat ingewikkeld reageren. En mijn grote pleidooi zou zijn. En wat dat betreft, is wat dat wat mij betreft de kern van het boek. We moeten eigenlijk terug naar het, het inzien dat die kerngedachte van de verlichting een ongelooflijk belangrijk iets is. En wat ook wat mij betreft, eigenlijk een kernbegrip in de westerse beschaving is. Als je dit los zou laten, ja, dan verlies je eigenlijk een anker. En dan, dan, uh... heel, heel, belangrijk. Ja. Ja, heel belangrijk om te gaan uitdragen. Dus ik ben heel blij dat het boek komt. Ja. Ja. Ja. Ja, wat aardig is, wat, wat Paul zegt over de religieus-neutrale staat, dat is de kerngedachte van vrijheid. Op het moment dat er ja. religie een voorkeurspositie mag innemen... Ja, dit is trouwens Dirk van der Blom die nu... Ja, aan ja, ja, inderdaad. Is, inderdaad ja, het ja, ja, ja. Op het moment ja, dat hij een voorkeurspositie mag gaan innemen, dan betekent dat de achterstelling van anderen. Want een voorkeur geeft altijd een zeker, voorkeur voor anderen. Zeker. En wat mij betreft is, is een van de meest belangrijke zaken daarin. Is de onvoltooide, het onvoltooide delict, de moord op Spinoza. Dat is dan niet feitelijk de moord op Spinoza. Maar de moord op de vrijheid van expressie, de vrijheid van meningsuiting. Ja, en daar is Van Gogh uiteindelijk als, als laatste slachtoffer, als bekende slachtoffer in Nederland gevallen. En er zijn natuurlijk tientallen mensen geslachtofferd ja. voor hun mening. Maar ook aan deze tafel hebben we, hebben we een ja, tijdje ja. terug gehad. Het over Jernas, de moord op Jernas. Ja, nou, dat gaat ook weer heel, heel ver, maar. Nou, niet letterlijk, maar, maar, maar het gaat niet om het, om het voltooide delict vanuit strafrecht de moord op, mm -hmm. maar het gaat uh, in abstracto het is de moord op zijn ideeën, zijn mening. Die wordt vermoord. Ja, en dat krijg je als je heiligverklaringen ja, krijgt. Precies. Of dat nou uit de godsdienst komt of uit politieke ideologie. Maar heiligverklaringen leiden eigenlijk tot geweld. Want op het moment ja. dat iets heilig is ja. kun je er geen kritiek meer op hebben. En dan begint het. Van, van God. Verleden. durfde te spreken. Maar er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen in Nederland die niet durven te spreken. Of niet meer. Maar, die eigenlijk bang zijn vermoord te worden. Maar want, want, uh, want, kijk, we hebben natuurlijk ook de, de ideale persoon in ieder geval in die zin ook aan tafel. Wat, je hebt het natuurlijk ook bij Pim Fortijn, heb je het natuurlijk ook van dichtbij gezien. Maar Pim Fortijn was natuurlijk ook wel een van de eerste die in die zin ook een soort van rem zette op van tot hier en niet verder natuurlijk ook. En je beschrijft het. Ja, als, kijk, Pim ook, heeft al die ideeën ook aangestipt die in het boek ook aan de orde komen. Ja. Het karakter is, jij zocht naar verschillen in de bundel. Ik, ik zocht ja. net, met, net als Perry, ja. uh, meer ook voor overeenkomsten. En dat is leuk natuurlijk bij definitie krachten van een bundel, dat een probleem of een onderwerp vanuit diverse kanten wordt belicht. En dat is dus wederzijds bevruchtend als het ware. Maar uit de gedachte van Fortuin, die zelf ook al wat... Wat, uh, wat, wat Paul Couture gezegd heeft en Pim citeerde trouwens en ik ook in die tijd regelmatig Paul uh -huh. dat een van de grote problemen van, die, van onze tijd is natuurlijk het cultuurrelativisme uh -huh. en, uh, en het, uh, het ontbreken van de scheiding van kerk en staat en echt begrijpen ook wat dat betekent uh -huh. uh, maar ik wilde toch aan, aan mijn bijdrage aan die bundel is toch ook juist ook in het voetspoor ook een beetje wat ik, wat ik zelf gedaan heb nu kijken naar Sociologische aspecten, en dat is wat Fortuin ons soort mensen noemde. We zien in de media tegenwoordig heel veel verhalen over de grachtengordel of de elite en hoger opgeleid, Dat is het niet, het gaat om een mentaliteit en mentaliteiten. Laatste mijn vrouw sprak in een groepje met dames over van, nou, was het tegenwoordig zeggen, het lijkt wel alsof de, de inquisitie is gereïncarneerd. Ik zeg nou, ik, nou, je hoeft niet in reïncarnatie te geloven hoor, maar het, het, het, het feit, zegt, trouwens GroenLinks is tegen de brandstapel, want het veroorzaakt fijnstof. Maar dat terzijde, ja. het, is, het, is, het, het, het is wel een mentaliteit, die is zo oud als de mensheid. Je, dat je een ander, het woord ontneemt en, en, en en niet in zijn waarde laat en daarom was Spinoza zo belangrijk en daarom was Fortuyn belangrijk en was voor Gogh belangrijk en als we zien waarom dat nu onder vuur ligt dan is dat omdat naast die factoren die genoemd zijn zoals cultuurrelativisme en politieke correctheid we ook goed moeten kijken naar hoe die linkse intelligentia, het is bijna een, een Komt dat kan eigenlijk niet, het is een tegenspraak contradictie, maar goed. Ja, ja, ja. Hoe de linkse intelligentia erin geslaagd is, de macht uh, de, de, de, de, naar zich toe te trekken. Nou, heel, dat goed, is... heel goed dat u erover begint. Ik vond het ook wel interessant om uh, die ambtenarij heeft, heeft u het dan over? Ja. Die, die uh, de media. En, um... Ja, kijk, we hebben het ja. he, en, en we hebben natuurlijk de kenner bij Uitstek aan tafel, is Paul spookliteur. We, we kennen allemaal de trias politica. Maar ik heb als Kamerlid ook wel eens naar voren gebracht... jongens, dat is eigenlijk een verouderd begrip... hoeveel bewondering ik ook heb voor Montesquieu. Als hij nu geleefd zou hebben... zou hij waarschijnlijk de pentapolitica hebben bedacht. De, de, want we hebben over vijf machten. We hebben een vierde macht. De media, de, we leven in een mediacratie. En we hebben natuurlijk... Uh, de, uh, de ambtenaarapparaat. En de media en de ambtenaar... Nou, en dan krijg je dus het punt. Wat is er gebeurd? Ik heb het zelf meegemaakt... als ambtenaar bij, bij Defensie... in de jaren 70. Dan zie je onder het kabinet en uil... En ik beschrijf dat ook in dit boek, dan zie je hoe dan voor het eerst uh, politieke benoemingen plaatsvinden in het ambtenarenapparaat op het hoogste niveau. Dan wordt dus mijn baas bij Defensie, als directeur voorlichting, werd de oud fractievoorlichter van de Partij van de Arbeid, uh, afsluiting. Overigens een kei van een, van een voorlichter, daar markeerde helemaal niks aan, maar het gaat me om het mechanisme. Er werden dus op allerlei posities mensen benoemd van de Partij van de Arbeid. En zo gebeurt het ook in het onderwijs, universiteiten, in de media, overal. 75% van het ambtenaarapparaat tot de dag van vandaag is nog steeds links, met name de Partij van de Arbeid. Wat je in de, in de politicologische uh, literatuur nu ziet, is dat ze zeggen van yo, die, die, die uh, ambtenarij en de politiek die groeien naar elkaar toe. Politici die gaan zich meer als bestuurder opstellen en gedragen. en in de, uh, in, in de ambtenarij gaan ze zich steeds politieker opstellen, maar als ik uw verhaal zo moet geloven... Dat moet, moet ik zeker, dat doe ik ook voor een groot gedeelte, dan is het juist, is het niet dat het nu naar elkaar toe groeit, maar dat nu pas aan, duidelijk aan het worden is, hoe lang uh, dat proces al gaande is. Ja, en het, ironie is hè, dat de bewegingen die in, in de jaren 60, jaren 70 nieuw links en dergelijke waren, die de polarisatie hebben bedacht, hè? want nu wordt er gesproken over verruwing van het debat, of polarisatie. Nou, de ouderen aan tafel weten allemaal... dit is kinderspel wat er tegenwoordig gebeurt... vergeleken met de jaren 70 en de jaren 80... toen er grote demonstraties waren... en, en, en tegen de, de, de Amerikaanse... president was een moordenaar... op de paus enzovoort... er hebben bommen gegooid... anarchistische toestanden... we zijn tegenwoordig eigenlijk hartstikke braaf... maar die revolutionaire van toen... zijn de braverikken van nu... want ze hebben nu de macht... ze zijn nu het beheren... nu het ambtenaarapparaat... en benoemen dus... iedereen die een andere mening heeft als zijnde niet politiek correct... als geen goede bijdrage aan het debat... als een populist... Hè, dat, is, dat soort vage termen... worden voortdurend gebruikt... en worden dan overgroten met een wetenschappelijk sausje... je bent een populist of je bent neoliberaal... en dat is allemaal van die containerbegrippen... waar iedereen kan, kan uh, doen wat maar, hij wil. Maar wat is het ook niet frustrerender dan ooit? Hè? Kijk, want <coughs> in dat je spreekt inderdaad... van de jaren 70 en 80... grote demonstraties... Uh, mensen maken zich echt nog ergens ook druk op en dat op het moment dat je nu eigenlijk kijkt van dat, wie zijn nu... ...de grootste vijanden in feite... Van het, ...van het vrije woord... ...dan zijn het toch een beetje... Hè, ...de social justice warriors, de sneeuwvloekjes... ...mannen die uh, in een keer ook in roekjes gaan lopen... ...in een keer zeggen ook refugees welkom... Mm -hmm. ...en eigenlijk is het ook niet zo dat het ook niet... ...een bepaalde frustratie ook, ook oproept... Uh, ...ik ben ook benieuwd wat, wat, wat jullie vinden ook allemaal... ...ik, maar uh, dat, dat... ...zeg maar de, de tegenstander... ...of in ieder geval de, de debat tegenstander vroeger... Was, ...was veel meer belezen... ...was veel meer, meer uh, actief... ...was veel meer, sorry, veel meer ook op straat... ...en wat zie je tegenwoordig hè, van nou... Uh, Heel, uh, je, oh, je mag niet meer, uh, niet meer ergens over oordelen, het non, non-judgmental, he, wat, wat jij ook uh, Pak je ja. natuurlijk ook in de bundel, in in de, in de, dus dat we, dat we steeds ook meer ook gaan zien van uh, he, de, de grotere tegenstander van de jaren 70 en 80 is eigenlijk nu een heel slimiel tegenstandertje geworden en ja, we kunnen er eigenlijk niet van, van winnen, alsof he, het is eigenlijk alsof Ajax wel van het Grote Madrid kan winnen... ...maar niet tegen FC Emma wint. Ze beheersen natuurlijk de ja. ja, meeste. Ik, ik zie Dirk ook helemaal in de aanslag. Ja, uh, dat, <laughs> ja. dat we, hebben, we hebben allemaal kunnen constateren... ...dat vanaf de jaren tachtig... ...een enorme labeling heeft plaatsgevonden... ...van andersdenkenden. Ja. Was je eerst nog andersdenkend... Ja. Je bent heel langzaam naar racist, xenofoob, islamist gegroeid. En op het moment dat je het er niet met de mainstream politiek eens bent... of met het bestuur, dan word je al heel snel in de hoek van, van, van racisten gepland. Een ketter. Nou ja, ik wil het geen ketter noemen, want een ketten dat is heel iets anders. Maar als je het niet met het bestuur eens bent, met de politiek... en of dat nou lokaal of landelijk is of provinciaal... nou ja, provinciaal is niet zo interessant, maar ook lokaal dan word je al heel snel gelabeld. Dus mensen laten het wel uit hun hoofd. Laten we proberen verder te denken, want we kunnen hier wel over klagen. Dat zijn feiten waar we het over eens zijn, denk ik. Maar hoe overwin je dit? Ja, ja Je zou uit die labeling moeten komen. Ja, ja en, dat is het tweede ja, deel, denk ik. En, en, en ook, uh, <laughs> ik bedoel, uh, jurien die, die, die, die, die zegt net... Um, Mensen zeggen dan, nou dat, dat de, de politiek en het ambtelijk apparaat is naar elkaar toegegroeid. Kijk, dat is. Maar dan denk je, ja, moet dat wel? Is dat wel goed, überhaupt? Hè? De, de, je, kan, je kan wel zeggen van, nou dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is gebeurd. Maar waar ik erg in geloof, en dan kom ik eigenlijk ook een beetje bij. Uh, dan pak ik even de handschoenen op die uh, Jan Storm nou uh, net uh, voor ons neergooit. Van wat moeten we doen? Nou, we moeten helder denken over. Nou, als ik het heel. Pathetisch zeg, over hoe de wereld ingericht moet worden. En uh, uh, ik denk dat als we, als we, als ik dan even reflecteer op wat, wat Matt Herber net zegt... over dat ambtelijk apparaat dat sterk gepolitiseerd raakt... dat moet, moet eigenlijk niet. Volgens het Weberiaanse model, het model zoals ontwikkeld... door de, door de Duitse socioloog uh, Max Weber, uh, moet het... ...zo zijn dat politici... ...die moeten sterke standpunten innemen... ...dat moeten geen bestuurders zijn... ...maar dat moeten mensen zijn die bijdragen leveren aan het publieke debat... ...die moeten een bepaalde visie hebben... ...over waar het naartoe, na, naartoe zou moeten met, met, met Nederland... ...die moeten standpunten insteken... ...scherpe discussies voeren... ...en daar... Uh, ...moeten ze een aanhang voorzien te krijgen. In een democratie werkt, werkt dat zo. Als ze die aanhang krijgen... ...dan komen ze in de regering terecht... ...en ambtenaren moeten in beginsel... ...moeten ze zich bij... ...de politieke standpunten neerleggen. Die moeten niet zelf gaan politici gaan worden... ...maar die moeten gaan uitvoeren... ...wat, wat, de, wat de politieke machten vinden... vinden dat, er, ...dat er moet gebeuren... Uh, maar wat is er nou gebeurd in de jaren 70 en 80? Er is iets ja, heel groezeligs ontstaan. Dat die, die, die, die, die ambtelijke, uh, ambtelijke instituties die zijn eigenlijk steeds meer zich met politiek uh, gaan bezighouden. Er uh, is ook zoiets ontstaan als een idee: van nou ja, goed, over de, over de, de belangrijkste beleids. Beslissingen. Het zijn ons soort mensen er toch wel ongeveer eens. En dat is een soort van... Quaak van ja. progressieve consensus. Die is er, is er over het land neergedaald. En die ambtenaren zijn eigenlijk dat aan het uitvoeren. Maar ze zijn niet meer aan het uitvoeren... dus wat, wat de politieke machten willen... Uh, maar die zijn een andere agenda gaan voeren. Uh, ja, en dan krijg je dus een, een, een, een, een ontregeling, inderdaad, uh, zoals Matt had ook in zijn bijdrage beschrijft, van, van, van, van het ideaal van de, van de trias politica. Dan krijg je een, een gepolitiseerde ambtelijke, ambtelijke uh, organisatie. En dan, ja, dat moet eigenlijk terug. Ja, de intellectuele worden. ideeënwereld is eigenlijk, eigenlijk moreel gekaapt, zou je kunnen zeggen. Dus, dus uh, met name eigenlijk op argumenten van de Tweede Wereldoorlog, allerlei begrijpelijke sentimenten, zijn er ja. een heleboel zaken Taboe geworden, hè? nationaliteit, eh, ja. etniciteit, eh, gemeenschapszin, allemaal verdachte begrippen geworden. Dat is ingeraald tot een soort vrijblijvendheid, waarvan niemand precies weet waar het begint en waar het eindigt. Dat viel dan onder multiculturalisme. Eh, dat is nu een beetje uit. Er hangt nu weer een nieuw. Eh, schabloon over, de diversiteit. Ja. Uh, maar ja, als alles divers is... alles multicultureel, alles bespreekbaar... waar blijven dan die vaste eikpunten, à la Spinoza? Dus dat ja. is het... spanningsveld. Ja. En daar leidt de politiek onder... maar ook de ambtenarij. Ja. En ik zie dat... het veranderen eigenlijk... Uh, van dat framework van normen... en waarden, uh, dat is eigenlijk het... spanningsveld van de toekomst. Daar zou het om moeten gaan... als je daar een verandering in wil hebben. Dat, dan zou je moeten berekenen met de... benoemingen de ambtelijke toppen noemen, vanuit de politiek. Want mm -hmm. eigenlijk ja. zie je dus dat de ja. politiek haar ja. beleidsterreinen vanuit de Kamer heeft verlegd naar de ambtelijke toppen, ja. op de ministeries. En of je nou wel of niet in de regering zit, dat is niet meer van, van relevantie. Je voert gewoon uit wat de partij wil. De maakbare samenleving komt en, dus bij een of die En al die toppen. adviesorganen waar mensen... Precies. Het oh, ja. Ja, ja. Ja, is helemaal waar, wat Jan zegt, is helemaal waar. Ik beschrijf het ook in mijn, bijlage, in mijn bijdrage. Want je, kijk, tegenwoordig is het overleg van secretaris generaal... eigenlijk net zo belangrijk als de ministerraad. Die, die maken onderling wel uit wat de ministers moeten gaan doen. Op zich is overigens het Nederlands ambtenaarapparaat... ik ben zelf 33 jaar ambtenaar geweest... buitengewoon loyaal. En doet de politieke voorkeur in theorie er niet toe. Ik zeg, ik zeg ook altijd, en dat haal ik nu ook... er zijn geen slechte ambtenaren en zijn wel slechte en zwakke ministers. Als je een sterke minister bent, dan geef je gewoon... Leiding aan die ambtenaar. Ja. En daarom laten ook veel ministers, die denken, uh, ik, ik, ken, uh, ik ken mijn papa hem wel, die laten ook veel ambtenaren gewoon zitten uh, van andere huizen, uh, want die zullen hem ook loyaal dienen. Uh, dus in de praktijk valt het vaak wel mee. Maar heb je een zwakke minister, of is er een kabinetswisseling, of moet een nieuw regeerakkoord worden geschreven, dan liggen dus de schablonen klaar uh, en, en die zijn dus geschreven door ambtenaren die links aangehaald zijn. En dat is het werkelijke probleem. Het is makkelijk op te lossen, overigens. Want je kunt natuurlijk heel simpel zeggen: ik geef iedere aantredende minister het recht zijn topambtenaren te benoemen, zeker te herbenoemen. Mm -hmm. He? en dan, eh, maar omdat die rechtspositie is gebeiteld in, in, in marmer, mm -hmm. krijgen ze niet weg momenteel. Mm -hmm. En blijven ze zitten. Mm -hmm. Ik heb het geprobeerd als, als, als politicus al in 2006. Nog door een motie in te dienen van dat je de minister de recht geeft zijn eigen secretaris-generaal te benoemen of te herbenoemen. Maar men wilde daar gewoon niet aan. Vanuit de fictie, ons ambtenaarapparaat is politiek neutraal. Dat is helemaal niet zo. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor hun gullegift. En u te informeren over onze online en offline community. Dankjewel Jeroen voor je gullegift. Luistert u dit en denkt u ik wil ook doneren, ga dan naar onze website wattevierdepodcast.nl en doneer daar ook. Wilt u bij onze evenementen komen en kennismaken met andere luisteraars, redacteurs en gasten bij de Bataviren podcast? Dan kan dat. Zoek ons op via Facebook en kijk bij onze evenementen wat er de komende tijd gaat gebeuren. Wilt u online in contact komen met andere luisteraars, redacteurs of gasten van de Bataviren podcast? Dan kan dat via de ware Bataviren discussiegroep op Facebook. W-A-E-R-E Bataviren groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering... Wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Kijk jullie wel. Want dat weten. Euh, Jan Storm en, <coughs> <coughs> en Matt Mat Herbe weten veel meer van het ambtenarenapparaat euh, <coughs> dan <coughs> ik. Dus ik wil <weer> even jullie daar, wat jullie daarvan uh, van vinden. Wat ik nu ga zeggen. Ik, ik heb een, een, een, een, een aantal jaren geleden heb ik een uitnodiging kre, uh, uh, gekregen uh, van het ambtenarennetwerk van GroenLinks. Ik dacht hè? Ambtenarennetwerk van GroenLinks. <remotely> En uh, oh, oh, ik ging naar een lezing geven. En ik ben naar een lezing gaan geven... voor de Verzamelde voor GroenLinks-ambtenaren. Verzameld GroenLinks en ik begon dus met, met de zeggen van: ja, Ik vind het heel gezellig dat ik u bent. Maar u bent een illegaal gezelschap. Bent u zich daarvan bewust? Nou, dat was, was een grote commotie <totie> in de zaal. Waarom dan? en uh, Ik zeg, nou nee, ja omdat ik dat heel vreemd vind. Dat dus de, de, de, de verzamelde ambtenaren van een bepaalde politieke partij uh, uh, zich gaan organiseren, u bent, u bent een staat in de staat geworden, u, u, hoort, u hoort er eigenlijk helemaal niet te zijn. En het antwoord wat ik kreeg. oh nee hoor, dat was helemaal geen probleem. Want dat was er van de VVD, ook namelijk. Ja. Dus ik, ik, ja. ik, ik, ik, ik, ik, ik geloofde mijn oren eigenlijk niet. Ja. En dus ik ben toen dat hele Weberiaanse model weer gaan uitleggen. Ja. En over, over, over de politici die het beleid moeten, moeten bepalen, de ambtenaren die het uit moeten voeren. Dat werd natuurlijk allemaal zeer, uh, als, als zeer ouderwets en achterhaald beschouwd. Uh, maar ik zeg, nee, ja, geef me maar een better model. Hoe, hoe, hoe stellen jullie dat dan voor? Nou ja, daar werd wat, wat, wat lacherig over gedaan. Uh, maar wat er, ja, waar het aan ontbreekt, wat weer terug moet komen. Dan kom ik toch ook weer even terug op de, op de, op de titel van het, van het boek. Mortem Spinoza. We moeten weer een her... En ik, en ik denk ook een beetje in, in lijn met wat Perry Pirik net heeft gezegd. Moet, we moeten weer die, al die centrale concepten die moeten we gaan herijken. We moeten ja, ja. opnieuw weer teruggaan van wat is nou eigenlijk democratie? Waarom heb je een democratie? Wat is nou die verhouding tussen de politiek en het ambtenaren. Uh, en het ambtelijk apparaat? Hoe moet dat functioneren? Wat is de trias politica? En, en waarom is het verkeerd dat je een. Uh, pentapolitica. Ja, ik zie hier van Olden heel erg sterk. Knieken maar, en zo. Maar, ja, ja, van ons. Al te veel aan het <laughs> denken bij, bij dat soort uh, ja, besprekingen of onderwerpen. <laughs> is dat de ambtenarij het voor elkaar kreeg om bijvoorbeeld een tevenweg te krijgen. Het bonnetje was ineens ja. weer terug. Ja, oh ja. Ja. En dat ja. is niet de eerste keer dat dat gebeurt natuurlijk. Maar ja. weet je, dat zijn van die strategische zaken die ergens moeten worden bekonkeld. Want het kan niet zo zijn dat dat ja. bonnetje door een ambtenaar die er 15 jaar zit, dat dat zoek is geraakt. Dat is onmogelijk. Als dat plotseling naar voren komt, betekent dat dat er een politiek spel bezig is. Ja, dat is aan de gang. De ambtenaar het ten val brengen. En dat is, dat is niet maar. goed. En dat is precies wat Paul zegt. Er moet een herhijking komen van waar gaat het nog om Maar is dat ook niet... Uh, want wat, wat ik ook zie is van... Wie zijn ook die mensen? Hè? Want, mensen die, want we schetsen nu ook een heel abstract beeld. Maar kunnen we ook concreet zijn van... Van, nou, dit, dit zijn de namen en rugnummers ook die erbij horen. Want dat, dat, dat... Oh, daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Het is, een, het is ja. al een tijdje ja. om, om, om, het, om, om, om, om een idee te geven waar we het over hebben. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, het is alweer een beetje een gedateerd uh, voorbeeld. Het is alweer oh. al lang geleden. Maar, maar we hadden een, een, in, in minister... Um, uh, ...van economische zaken, mevrouw Jortsma. Ja. En we hadden een, een, een, een, een secretaris-generaal... ...meneer Van Wijnbergen. Die meneer Van Wijnbergen was uh, hoogleraar... Uh, ...economie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, en op een gegeven moment krijgt mevrouw Jortsma, die krijgt dat een beetje aan de stok met meneer Van Wijnbergen. Wat deed meneer Van Wijnbergen? Die, die, die uh, uh, in zijn. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, in de dagen dat hij voor de universiteit werkte. was hij opiniestukken aan het schrijven voor de krant. waarin hij eigenlijk het hele kabinetsbeleid uh, onder het tapijt schoffelde. Of daar ging hij kritiek op uitoefenen. En dat vond de minister, die vond dat toch niet zo'n goed idee. Die zegt: Ja, luister eens, je bent ambtenaar, je wordt geacht het loyaal uit te voeren. Waarop. Hij dan zei nou, dat, dat deed hij verder wel, maar ja. dat stond toch vrij om ja. hè, ook de nadelen van het uh, politieke beleid van het, uh, van, het, uh, van het kabinet, om dat uh, te gaan, uh, het breed te gaan uitmeten. Nou goed, nou, dat is een mooi voorbeeld van allereerst, dat brengt ons dan ook weer um, bij de moord op Spinoza en op de betekenis van de vrijheid van expressie... Um, een verkeerde interpretatie, denk ik, van die vrijheid van uh, expressie. Dat is dat je zegt, dat moet maar in alle situaties, in, alle, in elke denkbare context, dient die vrijheid van expressie die... Um, uh, dient uh, gerespecteerd te worden. Ik zou zeggen, niet in de politiek-ambtelijke verhoudingen. Um, als het aankomt op de politiek-ambtelijke verhoudingen, dan moeten ambtenaren, die, he die hebben eigenlijk geen vrijheid van, van expressie. Mm -hmm. Maar ja, dat is ook iets waarvan, wat, wat mensen dan gek vinden om te horen. Ze zeggen, van, ja, jij bent, klieter, jij bent toch zo voor de vrijheid van mening. Wat zeg je nou, die ambtenaren? Nee, die ambtenaren. We hebben dat niet. Net zoals het Koninklijk Huis dat eigenlijk ook niet heeft. Omdat ze zich niet realiseren dat dat juist vrijheidsscheppend is. Precies, precies. Dat is eigenlijk het misverstand. Ja, Goedmaker blijft bij je leest. Hè? Ik vind ja. dat trouwens het grootste probleem, en ik stip dat ook kort aan, is bijvoorbeeld van rechters, hè, die je tegenwoordig, oh, die je dus zo... uitspraken gaan doen over, over drugs of wat dan ook. Eh, kijk, als je inderdaad eh, een, eh, Montesquieu gelezen hebt, dan zegt hij... ook op een gegeven moment, er is niets ergers dan rechters die zich met wetgeving gaan bemoeien. Want dan ontstaat willekeur. Die rechter is om de wet die door het parlement... is vastgesteld, uit te voeren en te toetsen. En niet om zelf te zeggen, ik verzin wel een nieuw... beetje erbij, of die wet zou wel wel beter kunnen. Ja. En tegenwoordig zie je steeds vaker dat dus... en dat komt omdat... de media, die werken enerzijds... aan, door steeds voortdurend... negatief over politici te berichten... van de zakkenvullers enzovoort. En, en, en, en eigenlijk, een normaal mens kan geen politicus meer worden, want ieder normaal mens heeft wel eens een keer in zijn leven iets gedaan wat je als een dagelijkse zonde kunt beschouwen. En dan ga je tegenwoordig gelijk voor de bel, want we leven natuurlijk in een in, in, in mediocratie en waarin werkelijk alles onder de pas wordt gelegd. Ja, in zo'n situatie treedt dus die, een juridisering van de samenleving op. De gemiddelde burger. Die zouden van schrikken als je een enquête houdt. zou het best wel goed vinden als Nederland geregeerd werd door ambtenaren en door rechters. Zouden ze goed vinden. Ja. En hebben ze geen idee waar ze aan beginnen. Daar hebben ze geen idee waar ze ja. aan beginnen. Ja, ik vond het net wel leuk. Want, want je, je sloeg helemaal aan inderdaad. Wat het inderdaad over rechters dus had. Maar iedereen er in zijn stijgen. Ja, ik denk dat, dat de rechters toch wel een beetje onderschatten. Uh, ...rol hebben in de samenleving... ...dat die, dat die behoorlijk wat invloed hebben. Ja. Die zou ik eigenlijk bij de ambtenaren... Ja. ...erbij willen en de... de ja. ...adviesorganen. Er is dus een grote... Uh, ...kring van, van... ...min of meer politiek benoemde mensen... ...die dat uitdragen... Uh, ...die eigenlijk neutraal zouden moeten zijn. Hè? Ik denk ja. dat Max Weber... ...de neutrale ambtenaar... ...voor ogen had... Hm. ...en dan... Schep, die brengt ook continuïteit. Dat is het mooie van, van zo'n constructie. Terwijl de politicus juist iedere keer van mening kan juist, veranderen wel, ja. en ja. moet doen wat de kiezer ja. hem influistert. Maar deed, want Weber deed het natuurlijk ook veel meer vanuit een managementachtig perspectief. In plaats van he, dus vanuit het is allemaal ook vervangbaar, het, is, het moet allemaal. allemaal het moet, het moet, ja. Ja. Ja, Weber deed dat zeker niet uh, om, om precies dezelfde redenen waarom ik denk dat het nu hooggehouden zou moeten worden. Dat is, dat, dat, dat, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Um, um, uh, maar ik, ik, ik, ik denk dat het wel interessant is. Als, je, als we nou even die twee ambten vergelijken, het ambtelijk apparaat en het, en het, en het justitieel apparaat, dan uh, zou je kunnen zeggen dat het ambtelijk apparaat in beginsel... Ondergeschikt moet zijn aan de, aan de politieke machten die over hen gesteld zijn. En dat moeten ze in een democratie, omdat die politieke machten weer de expressie zijn van de wil van het volk. En bij um, uh, de rechters is het zo dat rechters aan de, bet, aan de wet gebonden moeten zijn, omdat die wetten weer ook weer gemaakt zijn uh, door het volk. Dus die, dus die neutraliteit van de rechterlijke macht en die neutraliteit van de, van de ambtelijke, uh, ambtelijke dienst heeft uiteindelijk uh, als achterliggend ideaal, het democratisch ideaal. Dat, dat, dat, dat de burger zichzelf regeert en, en, en hmm. dat hij geen machten over hem uh, behoefte dulden, waarvoor hij uh, zelf niet gekozen heeft. Hmm. Nou, kijk, als je dat niet, uh, als je die, die, die, die achtergrondnoties niet goed op het netvlies hebt staan ...dan gaan er allerlei gekke dingen gebeuren dan zegt een top dan zegt een topambtenaar van economische zaken, oh ik heb toch ook vrijheid van meningsuiting, waarom zou ik niet hè, de minister mogen bekritiseren en dat brengt ook en, en, en een fout is het ook, wanneer een rechter dus denkt van nou, er is een programma, kijken in mijn ziel, dan kunnen we een beetje gaan vertellen ja. wat ons beweegt ja, en... ons relatief ja, van, de, de, dus waarom ja. zou ik ook niet een beetje in mijn ziel mogen, mogen, mogen ja, ja. laten kijken, en dan ga je er als rechter zitten en dan, ja, dan, dan, dan. gaan ze vragen stellen over over, over over een politicus die, die, die hè, en, en, en, dan, en dan is daarna die, die politicus weer aan jouw oordeel onderworpen. En dan denk je nou dat maakt allemaal geen, geen punt. Dat is eigenlijk één grote gezellige zoemende communicatiegemeenschap. En iedereen mag meepraten. Maar dat, dat, dat is allemaal wel heel um, uh, aandoenlijk en, en, uh, en vriendelijk uh, gedacht... Maar het is ook de ondermijning van een aantal uh, belangrijke instituten, waar we honderden jaren voor nodig hebben gehad om die op te, be om, om die op te bouwen. Die je niet in enkele decennia ja. moet afbreken. Ja, ja. ja, ja, ja, ik sluit een breukje af. Ik zag het, heel het heel net goed. ook helemaal knikken uh, toen ik bij dit vergedaan. Ja, verhaal. kijk, eh, het is niet de taak van, van een rechter om de kritische jurist uit te hangen. Daarvoor hebben we hoogleraren en advocaten niet te vergeten. Ja. He, die kunnen alles fileren onder de loep nemen. Maar dat, dat is niet de taak van de rechter. Je moet juist. En zeker hoe hoger ze komen. Eh, dat dus je laat ziet dat de voorzitter van de Raad van de Rechtspraak of, eh, of het zelfs van de, van de Hoge Raad, dat die dan uitspraken doen eh, eh, over bijvoorbeeld drugsbeleid en dergelijke. Eh, denk ja, Dan, dat, eh, dat is helemaal niet aan jou. Eh, dat, is aan, dat is aan de wetgevende macht. En, en als er kritiek is, dan horen we dat wel van de politie, van de minister, van een hoogleraar, van een advocaat. Maar een rechter moet buiten dat debat blijven want daar gaat hij juist zijn eigen positie mee. Ja, een beetje Heer. nederigheid richting de wet en haar geschiedenis. Nee, nou ja, hij moet gewoon rechts spreken. Ja, ja, Punt, dat is zwaar genoeg. Ook niet nederig, hij moet rechts spreken. Hij mag hij zelfs vanuit, vanuit die vorige toren doen wat mij betreft... als hij zich maar schoenmerker blijft bij je leest. Ja. Heer, dat is, dat is het, uh, voor mij het belangrijkste. Nou, Kijk, nou, ik, nou, ik, nou, ik, ik interesseer nee. me helemaal niet... of iemand links of rechts is he, als rechter. Zou niet geen rol mogen spelen. Als ik naar mijn dokter ga, of een chirurg wil ik ook niet weten... Of die links of rechts stemt, ik wil dat hij goed kan snijden. Iemand, dus ik hou een pleidooi voor vakmanschap. Dat is het enige wat ik, wat ik wil aangeven. Doe waarvoor je bent aangesteld. Ik denk dat Paul ook dat bedoelde. Dan schrijven we minister. Hè? Dat is jouw taak niet. Weet waar je, wat, wat jouw speelruimte is. Jan? Ja, ja, ja, nou, Crituur zei daarnet mm -hmm. iets heel belangrijks, denk ik. Zowel de politiek als de groep daaromheen die neutraal moet zijn moet zich bewust zijn dat hij het volk dient ja. de politici die zijn rechtstreeks gekozen en die andere mensen die zijn daar op die positie gekomen om het beleid vorm te geven maar bij allebei dat is eigenlijk mijn bijdrage in het boek geweest bij allebei is het besef verdwenen dat zij het volk vertegenwoordigen ja. en aan het uh, dienen zijn. Uh, Hoe krijg ik dat terug? Dat, uh, nou, door jouw bijna ook te, ja, te lezen. Want zij doen allemaal ja, nou, maar wat zij zelf uh, nou, beste vinden, vanuit hun morele, uh, weet ik wat, toppositie, weten zij wat er gebeuren moet in het land, maar ze luisteren helemaal niet wat de gewone man vindt. Ja, maar het is ook, Geen het is ook van twee. Dat is kwade wil, dus ook onnadenkendheid. Ja. Als je dus bij het nee, grote licht oh. ja, systeem. het een netwerk. Het systeempolitieke partij maakt dit. Het systeempolitieke partij. Het systeempolitieke partij schept de voorwaarden voor alles er gebeuren. Politieke partijen hebben helemaal niks te maken met het volk of de kiezer. Die kunnen gewoon doen wat ze willen. Mm Hoe -hmm. doe je dat? Die luisteren niet. Ja, we zouden wat dat betreft nog eens een keer een podcast over, over de wetgeving achter partijen <laughs> moeten maken. Want die is er eigenlijk niet. Ja, vond, ja. Juist. Ja. Maar wat, wat Jan zegt is wel belangrijk. De partij kan zich onttrekken. Kan zich, kan zich onttrek, onttrekken. onttrekt zich al 150 nee, nee, jaar. Ja, Nee, maar hij kan zich onttrekken. En dat doen we ook heel veel. Aan datgene waarvoor de ambtenaar Zeker. uiteindelijk in het leven is geroepen. Zeker. Dien dienbaar te zijn. In zijn uitvoering. Maar we hebben nu de dis discussie, terug naar de discussie die uh, de eerder uh, noemde over. We moeten over, over het, uh, een, een vernieuwing van het bestel gaan praten. Maar hoe komen we bij zo'n discussie? Is dan de vraag, denk ik. Hoe komen we tot zo'n grote discussie waar we ons gaan afvragen hoe we dat staatsbestel gaan aanpassen? Klein of groot? Helaas, kunnen we alleen maar boeken schrijven en podcast maken? Nou, dat is heel ja, belangrijk, Jan. En dat, dat onderzoek. <hijen> Nee, van God zijn we dan echt zo machteloos? dan dat naarmate nou, nee, dat, dat, dat, dat de druk op die verlichting toeneemt, zal ook de weerstand toeneemt uiteindelijk. Hè? Bedoel, hm. Dit is toch actie-reactie. Het is niet voor niks dat die bundel ja. ontstaat. Ook niet voor niks. Ja, die ontstaat omdat toch sussen meer mensen zich, zich zorgen gaan maken. Dus dat debat ja. komt wel uiteindelijk op ja, dat de, de agenda hoor. Ja. Maar hoe dat precies zal gaan lopen, dat is niet moeilijk We te wachten verstellen. op een schok. Kan, uh, hm. nou ja, bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren. Ik. De moord op Pim Fortuyn, daar, daar ben ik heel nauw bij betrokken geweest. Dat binnen de kortste keren in Den Haag... Vertel daar eens iets over. Absoluut, de omroer uh, uitbrak. Ja. Nou, dat heeft maar ja. kort geduurd dan. Ja, maar oh, ik werd ook de kop dat... ingedrukt. Nee, maar ik werkte toen bij, bij, bij de politie. En ik kan me nog herinneren dat op het moment dat, dat Pim uh, overleden was... ...ik direct naar mijn werk ben uh, gegaan. ...aan het werk ben gegaan, ik niet alleen uiteraard met anderen... ...en dan komen de berichten binnen en de beelden vanuit Den Haag... ...op het plein met name, het oude ministerie van de koloniale zaken... ...op het hoekje van, uh, bij, bij het Mauritshuis zeg maar... ...en dat je dan razendsnel de overheid uh, de oproer de kop ziet indrukken... ...maar dat het volk zich gaat roeren. Ja. En dat zie je dus heel snel ontstaan. De ja. parkeergarage werd, uh, werd in brand gestoken voor een deel... Uh, veel schokkender vond ik persoonlijk, maar dat, dat geldt voor, voor iedereen weer anders: dat een aantal ministers die daarvoor hele stevige uitspraken hadden gedaan, volstrekt van slag waren hoe te handelen. En Admelkert, bijvoorbeeld, ja. Ja. die wist niet even waar die was. Nee, hm. nou snap ik dat in die zin ook nog wel: dat dat dat, dat je uh, in dat soort situaties, kijk, kijk, in dat soort hele bijzondere situaties komen er. ...andere mensen weer met andere kwaliteiten boven draaien. Absoluut. Dus, dus dat, ja. dat... ...dat kan ik me nog wel iets... Uh, um, ...bij voorstellen. Maar, maar wat ik... Wat ik um, ...heel teleurstellend vond... ...als we het nou even op, over 2002 hebben... ...de moord op Pim Fortuyn... Dat, ...en dat is een beetje een, een, een, een constante... ...vind ik... ...in, in, in, de, in de reacties van... Nou, ...wat ik nou maar even de mainstream politiek noem... Mm -hmm. ...dat aanvankelijk was er dus ook bij de rechtelijke macht zelfs nog bij het eerste vonnis. was... De, was de, nou ja, goed, dat is een gewo gewone moord. Moord is natuurlijk ja. nooit goed, maar ja, verder is er niet iets... heel bijzonders aan de hand. Ik zeg het... Nee, was een gewone was een, ja, ik, Terwijl ik dus dacht... Oh, wacht even, als de belangrijkste politicus... van het moment die... die, die, die, die, die, die, die straks ja? echt de premier wordt... als die vermoord wordt, dat begint toch... een heel klein beetje... Ik las vroeger een kuifje... Uh, in, in de kuifje boeken... <laughs> over, uh, over Zuid-Amerika. Dat, dat begint... een <laughs> de beetje -republiek op een bananenrepubliek... Banan -republiek te ja, lijken, dacht ik toen... Maar dat vonden mijn collega's aan de universiteit. Nou, helemaal nu... Oh, zwaar overdreven. Dat was heel sterk de stemming. Hè? Maar dus 2002. Dus dat. Nee, dat, dat, dat is niet overdreven. Ik heb toen nog een keer een stukje in uh, Vrij Nederland erover geschreven. Dat, daar heb ik me enorm populair gemaakt. Overigens bij Theo van Gogh. Die zei: van... Je, nou, dat was zijn gevoel ook. Dat was toch heel ja, bijzonder. Hè? Dat, dat was politicus zwart van moord in ja, Nederland. Dat hadden we dus helemaal niet. Nee, oké. Okay. En dan krijg je 2004 en dan herhaalt zich dat weer en dus ook dan weer van nou we moeten ons niet gek laten maken hè? geen paniek mm -hmm. zaaien waar ik het allemaal wel mee eens ben maar je moet er ook een heel klein beetje nadenken wat zegt dat over een, over een, over een samenleving dat, dat is in ieder geval iets dat we nou laten we zeggen dat hebben we toch decennia dan overdrijf ik niet als ik, als ik zeg even overdrijf ik misschien wel maar decennia hebben we dat niet meegemaakt dat er gewoon mensen vermoord worden op basis van het feit nee, dat ze een moord bijdrage leveren aan het publieke de de banken. De, uh, de, uh, moord op Spinoza. Maar, maar, maar toch, maar toch zie je en dat, dat uh, is wat er, er is ook nog uh, licht in die zin ook aan het einde van de tunnel, dat ja. als je op dit moment kijkt hè, naar, uh, uh, naar bijvoorbeeld ook de, de mensen ook bij, bijvoorbeeld clubs ook, zoals ook de JOVD, als je daar ook kijkt hè, van nou. Dan moet je ook een sollicitatiebrief schrijven. En ook van, nou, wat is je motivatie om, om sowieso ook de politiek... Hè? Want wat was je, je eerste motivatie ook om de politiek in te gaan. Ja. Je moet dus opletten, als je naar al die brieven kijkt... hoeveel mensen er wel niet schrijven van... ja ik ben opgegroeid in de tijd van Pim Fortuyn. Ik kom zelf ook in 92. Dus, dus, dus, dus, dus, dus, ik, als jong, ik als jonge jongen zag dat voor de, voor de tv. Hè, van, nou, de moord op Pim Fortuyn heeft ervoor gezorgd... dat ik de politiek in ben gegaan. Dus er is een hele nieuwe jonge generatie wat betreft ook. Die, die dus ook, dat ook echt ook, uh, ja, ook... In ieder geval ook, ook, uh, ook nu ook opschrijven. Van, hé, hey, wacht even. Waarom ben ik de politiek in gegaan? Wij zagen als jonge jongetjes en meisjes... zagen wij, uh, zagen wij dus, dus Pim Fortuyn vermoord worden. Dat willen wij gewoon niet meer... Uh, en dat heeft mij ook in ieder geval in politiek verdiept. En daardoor zijn een heleboel mensen dus ook de politiek ook ingegaan. Maar dan moet je wel op de goede partijen treffen. Ja, dan moet je dat ook. Ja. Ja. vertrouwen. Ja. Ja. En die leiders van de politieke partijen moeten dan, dat ook een beetje ook zelf ook zo zien. En dat laat nog wel te wensen over, vind ik. Ja, maar ik denk dat we nu ook wel nog meemaken, gaan meemaken, de stuiptrekkingen van het links denken. Een van de analyses van Pim Fortuyn was natuurlijk dat de en de burger, zeker een jongen: als jij vrijheid wil, hoef je niet per se liberaal te zijn. En als jij een goede sociale visie bent, ben je nog geen socialist. We want it all, zeggen we tegenwoordig. Ja. En dus dat is ook het verhaal waarom de boodschap van Fortuyn zo aansloeg ook bij jongeren. En ook trouwens bij allochtonen, want één of drie allochtonen in Rotterdam bijvoorbeeld stemden op de LPF dat wordt vaak tegenwoordig voor donkere maand dat soort gegevens, maar we hebben nog steeds dat de spraakheerschapsklasse, hoe moet zeggen het goed Nederlands de, de, ja. de, de, de, de, de spraakmakende elite die spraakmakende elite, die, die deelt nog steeds de lakens uit in de media en in de, in de ambtenarij enzovoort. en die, die, die probeert nog krampachtig de wereld te framen in dat links-rechtsdenken en waarom? Pas als deze generatie nu aan de macht is gewoon uitsterft hè, letterlijk He, dan, en, en dan, dan zul je nieuwe, nieuwe kansen zien. En daarmee voel ik me ook gesterkt door de Tsjechische president-dissident Václav Havel. En die zei: Iedere generatie moet zelf weer democratie verdienen en de waarden ontdekken en verdedigen. En dat is eigenlijk een vrij ontnuchterende conclusie. Ja. Want we zijn gewend in de wetenschappen, en zeker in de exacte wetenschappen, en ook in het recht dat er een acquis is dat je voortborduurt op wat, je staat op de schouders van je voorgangers. Ja. Maar in de politiek is dat niet zo. En, en ook niet in, theo, in veel sociale wetenschappen is dat ook niet zo. En er is geen, geen, geen, geen toenemende kennis. We, gaan we terug naar af, naar barbarisme? We moeten weer zelf, wat is democratie? En waar staan we voor? En we moeten weer rond af aan beginnen. Eigenlijk heel ontduchterend. Maar Havel zei, dat moet iedere, een, iedere generatie. Dat was voor mij een eye-opener. En toen ging ik nadenken, ja... Inderdaad, 1966, dat was Hans Vermeerloop, 30 jaar later, goed, Pim Fortuyn, en het gaat weer 30 jaar duren, dus eind jaren 20, voordat in Nederland weer de, de, mijn rijp is voor het echte wegblijven weg bij het links rechts denken en dan die kernwaarden van de moderniteit, die negen punten die Pim Fortuyn ook opzond, van de scheiding van kerkenstaat, gelijkwaardigheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, om die echt te omarmen. Maar nou, we moeten wel een beetje richting het einde nu. Ja. Maar om, het, om dit terug te koppelen naar het, naar het leidend voorwerp, wat herenteren, doen we eigenlijk ook niet met Spinoza natuurlijk. Er is dus opnieuw erachter komen wat verlichtingswaarden zijn. En dan wil ik... Ja, dan wil ja, ik ik, vind ik, ja. en dan wil ik afronden. Af, af ik vind welk politiek systeem je ook nastreeft. Hoe je er ook over denkt, het gaat uiteindelijk om de vrijheid van de mens. Ja. Voilà. Ja, dat is te veel vergeten. De Spinoza is vergeten. De verlichting is vergeten. Ja. En Dat proberen wij terug te... Ja, en, en, en we zien dus ook dat, dat elke generatie, uh, wat, wat, wat Harber net zegt, dat elke generatie daar op, opnieuw tot dat inzicht moet komen. En zelf ook uit de kast moet komen. Uh, ik vond het interessant wat Perry Bierik net ook zei. En, en hij verwoordde een ervaring, die ik ook wel een beetje had, twintig uh, jaar geleden. Dat je ja. denkt van, nou, dat... Dat, dat, dat, ...dat verlichtingsbootje... ...vaart vanzelf de verlichtingshaven binnen. Ja, nee dat In Die zin heb, heb ik op mijn oude dag... Toen eigenlijk ook nog wat moeten meewenken. Ja, ga ja, ja. ja, maar gaat helemaal niet vanzelf. Dat moet helemaal... En, ge, ge, ...en ik moet je zeggen dat ik dus ook wel... In, in, ...soms als ik lezingen geef... ...daar ook wel een heel klein beetje kritisch naar het publiek... Uh, ben geworden. Er zijn veel mensen die komen daar naar mij toe... En dan meneer Cliteur, gaat het nou de goede kant op... of de slechte kant op? Zeg nou mevrouw, dat hangt van u af. Ja, ja. Oh, van mij af? Ja, ja, ik zeg, ja, niet van mij, van u. Ja. Weet je Dus iedere ja. keer... Ja. Dus, moeten mensen zelf, moeten zelf wat doen. De democratie is nooit verder weg... dan één generatie. Nee, nee. nee en en het einde ook, ja. in die zin. Politiek is geen natuurkunde, nee, inderdaad. Het verandert ja. elke keer. Ja. Maar ik denk wel door de snelle veranderingen... in de samenleving die gaande zijn zal de vraag zich steeds primair opdringen. Dus dat is een beetje mijn, mijn... Als ik met iets positiefs mag rijden. Dat geeft me wel een goed gevoel. Ja. Ik denk dat het... het, het, het uh, kijk, het bootje vaart niet vanzelf. Maar dit thema komt wel bijna vanzelf op de agenda. Dat, ja. dat kan niet anders. Kan, kan, kan onze gast-heer Ton Nijhoff niet nog eens eventjes... een slot-betoog. De slot-betoog. Je hebt ontzettend hard in de hand Waar jullie het over hebben, dat is eigenlijk <Whis mentorship> het politieke model van... Ja. En dat is ontzettend abstract. Uh, oh. Maar het wordt, en dat ben ik met iedereen eens, en Jan Storm beschrijft dat het werkelijk uh, fantastisch in zijn uh, bijdrage. Ja. Dat wordt eigenlijk niet meer gevolgd. Nee. En ik weet bijna zeker aan het schrijven zoals Jan dat heeft gedaan, dat hij uh, ook in die termen denkt. Inderdaad, net uh, ambtenaren die zich niet politiek geëngageerd uh, opstellen. En, Politici die zich wat minder uh, ambtenaren geëngageerd uh, opstellen. Ja. En wat daarover aangevuld is, ik denk dat het vrij normaal is, zoals in Amerika ook gebeurt, uh, dat op het moment dat een groep uh, politici is gekozen voor een nieuwe regeertermijn, dat dan inderdaad ook de tophandelaren worden vervangen, Want anders ja. dan, dan wordt het wel lastig je, je zou nog kunnen veronderstellen van, nou, dat is een goed tegenwicht hetzelfde als we met, met de benzineprijs bijvoorbeeld doen, hè. Er zit verschrikkelijk veel belasting in mm -hmm. dan zeggen we, nou, dat is allemaal verschrikkelijk en dat is heel erg, maar het zorgt er wel voor dat die benzineprijs vrij constant blijft, dat die schommelingen niet zo groot zijn en dat het bedrijfsleven daar dus uh, beter, uh, wat meer zekerheid heeft. Hè? Denk maar eens aan, aan uh, een Dus het heeft altijd een uh, nevenfunctie. Voor wat betreft mijn eigen bijdrage aan het boek, want de, we hebben het uiteindelijk natuurlijk nog steeds over op Spinoza. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, waarom moeten mensen het lezen? Um, nou, in de eerste plaats omdat er geweldige bijdragen in zitten. En dan wijs ik in het bijzonder op die van. Uh, Jan Storm eh, Zeker. en van Dirk eh, ja. van der Plom Heel goed. die alleen die beide bijdragen zijn al de moeite waard om eh, ja, voor mij wat vijf tintjes op tafel te leggen dat komt niet <laughs> ja. Nee, nee, ja. Zo, ja, zo, zo mooi wordt het boek uh, niet <laughs> <laughs> nee, dat, nee, <laughs> nee, zo mooi <laughs> uh, wordt het niet uitgeven het is wel uit die is wereldberoemd geworden van de volledige boeken uit vrije aspect daar moet je zijn voor de goede boeken maar dat zijn in ieder geval voor mij persoonlijk zijn dat twee highlights ja. Ik zelf heb, wetende dat ik in een gezelschap van academici uh, mijn debuut uh, zou maken... ...heb ik het maar wat rustiger gehouden bij uh, dingen die mensen uh, misschien wat meer bijstaan. Er zijn nog steeds een heleboel mensen die de Bijbel lezen. Dus ik neem een stukje van uh, Jezus neem ik mee. Er zijn een heleboel mensen die uh, de radio luisteren. Dus ik neem ook uh, Brian Wilson en de Beach Boys even mee. Ja. En er zijn een heleboel mensen die wel eens van uh, Gerard van Treven hebben gehoord... ...en uh, die moeten dan toch beslist van het ezelsproces. En vooral uh, omdat ik vind dat religie nooit uh, iets kan opdragen aan iemand anders dan jezelf. Ik hoorde vanmiddag in de radio toen ik jullie ophaalde bij het uh, station... Uh, dat meneer van der Staaij het woord was en het blijkt dat de site van de SGP zondags op zwart gaat Ja, ja goed, goed, goed. nu wil het geval dat ik zondags ook werkelijk geen klap uitvoer, uitvoer en dus ook niks op het internet zet ik kan duizend duizenden stukken sturen, zet ik ze niet op het internet zondag is namelijk mijn vrije dag maar er ja. is geen enkele reden om die website af te sluiten, want ja. dan ga ik invloed ja. hebben op wat een ander wil ja. uh, en dat is eigenlijk uh, ook de kernboodschap uh, van het boek dat iedereen zijn eigen menselijke waardigheid en vrijheid, vrijheid heeft uh, om te kiezen en uh, dat maakt het echt de moeite waard om al die uh, prachtige essays te, uh, te lezen en, uh, ik weet zeker als ik het laat bij Jan Storm en bij Dirk van der Blom, dan doe ik alle andere schrijvers te kort dat is, dat is niet de bedoeling want het zijn prachtige uh, bijdragen die uh, ja, en, en deel 2 moet gewoon komen zo ja. Ja. Ja. is dat Perry ja. Hoe, hoe lang uh, mogen we nog wachten hierop? <laughs> uh, nou, eind van, uh, eind van de maand komt hij toch wel. Uh, eind april. Uh, ja, en anders nou, zet hem gerust in bestelling, dan komt hij er heel snel daarna aan. Uh, dus mensen uh, kunnen het al opzoeken op uh, Het is gewoon, gewoon <laughs> aftellen. Ja. ja. Oké, okay, nou, dan, dan houden we het hierbij erop. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken ja. Ja. Voor, dit, voor dit geweldige gesprek. Het is uh, een, een klein uurtje, zie ik. Maar het zou zo vier uur <laughs> kunnen oh. zijn geweest. Zoveel rijkdom aan woorden. Um, bedankt voor het luisteren, uh, like en, en deel het vooral, vertel uh, je buurvrouw, je hond en je kat erover en uh, tot de volgende keer.